Ja, ja, nog even een kleine update, want het is nu eindelijk, eindelijk zover. Ik heb uh, nog een nachtje in moeten vallen op mijn werk. Dat stond eigenlijk niet in de planning. Maar ja, goed, er was iemand die kon niet werken, dus ja, toen vroegen ze me, op. Dennis, zou je nog even een nachtdienst willen draaien? Nou ja, dat kan in principe wel. Uh, ja, ik had mijn spullen allemaal meegenomen, dus ik ben nu uh, onderweg naar Schiphol. Hoe spannend is dat? Vijf over elf uh, vertrekt mijn vlucht. Dus uh, ja, over een uurtje of twee uh, moet ik toch zeker zijn. Anders ben ik gewoon te laat, maar dat gaat wel lukken. En uh, ja, spannend. Ik heb er zin in. Het is uh, lekker even twee weken weg. In mijn uppie. Ja, ik bedoel, wat, wat wil je eigenlijk nog weer? Ik heb het al vaker gezegd, maar dit is gewoon, ja. Weet je, Amerika, ik ben er nog nooit geweest. Dit wordt mijn eerste keer Amerika. Ik ben wel uh, nog in andere landen geweest. Maar Amerika, dat is toch wel uh, ja, eventjes uh, uniek voor mij. En uh, nu twee keer in een jaar, dus ja, wat dat betreft. Uh, ja, spannende tijd. Ik ben benieuwd. Ik weet uh, niet wat ik moet verwachten in San Francisco. Ik bedoel, ik heb het hotel natuurlijk wel geboekt. Maar uh, ja, wat er voor de rest allemaal is, dat, uh, dat is allemaal nog maar even afwachten. Maar goed, het is daar uh, een, een redelijk temperatuurtje. Ik had gezien dat het tussen de 18 en de 20 graden is. Dus ja, in ieder geval beter dan hier. Met al die regen en die kou en die wind. Ik sowieso ook wel een beetje zat. Dus dat is al een hele verbetering. En uh, daarbij is het gewoon twee weken vakantie. Dus ik heb er gewoon ontzettend zin in. En we zullen wel zien uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Um, ja... Ja goed, ik bedoel, uh, het wordt gewoon een leuke twee weken, en, uh, ik kreeg net al een, uh, een berichtje van mijn vriendinnetje dat ze me heel erg ging missen en ik weet ook dat ze naar gaat luisteren want ik stuur er altijd mijn opnames door, dus uh, ja, dus lieverd als je dit hoort, ik ga je ook heel erg missen natuurlijk, dat weet je, en ik wil je Heel erg bedanken voor het uh, leuke cadeau dat ik gekregen heb voor Valentijnsdag. En ik, uh, ja, ik zal hem altijd met trots dragen. Dus uh, ja, nou, weet je. Uh, ik bel jou sowieso nog als ik aankom natuurlijk. en uh, Ja, we appen. We kunnen gewoon appen. Ondanks een tijdverschil. Maar uh, dat komt voor de rest allemaal wel goed. Het is alleen even puzzelen. Maar nee, dat komt allemaal goed. Uh, we hebben gewoon veel contact. We kunnen dus nooit video bellen. Dat kan ook nog. Dus uh, nee, dat komt voor de rest allemaal wel goed. dat twijfel ik niet aan. Nee, dat, uh, dat gaan we gewoon doen. Maar in ieder geval, uh, ja, ik ga jou heel erg missen, dat weet je. Dus uh, je bent niet de enige. En. Uh, ja, nee, ik ga je gewoon bellen en, en, en, en bestoken met berichtjes en ik, uh, ik weet dat het tijdverschil is, maar je leest hem maar gewoon als je tijd hebt en ik, uh, ik spreek je wel gewoon uh, wanneer je kan. Dus dat komt allemaal wel goed. En uh, ja, nou ja, voor jullie in ieder geval zou ik zeggen, hou het gewoon eventjes in de gaten op mijn site. En uh, ja, weet je, dan kan je gewoon zien wat ik allemaal aan het doen ben. Dus uh, ik denk dat dat wel de moeite waard is. Want ik ga overal filmpjes en, uh, en sowieso foto's van maken. Ik ben uh, toch wel een beetje de, de kleine Japanner geworden. Dus uh, nee, dat, jullie kunnen overal van meegenieten. Ik, uh, ik ga overal opnames van maken. En uh, ik zou zeggen: joh, check het hier gewoon eventjes. En ik, uh, nou zoals ik al zeg, ik ben nu dus onderweg naar Schiphol. En uh, ja, ja, goed. Het is dus eerst met een tussenstop naar Londen. En vanaf Londen ga ik uh, in, uh, in de middag, als het goed is dan uh, kom ik rond een uur of twaalf, kom ik aan in, uh, in, in Londen. En dan is de vlucht om, uh, volgens mij kwart over drie, als ik het goed doe, ik weet niet meer uit mijn hoofd, dan moet ik straks even kijken. Maar in ieder geval, er een paar uur tussen. En dan ga ik met uh, Virgin Atlantic ga ik, uh, richting San Francisco. Dus het is een, uh, een, een lekkere vluchtje. Als het goed is, ben ik rond een uur of zeven in, uh, in Amerika vandaag. en uh, ja ik, uh, ik heb geen flauw idee hoe moe ik zal zijn. Ik heb natuurlijk een hele nacht gewerkt, maar ja, gelukkig kan ik ondertussen nog wel even lekker slapen. Dus dat zal uh, sowieso wel lekker zijn. Ik denk dat ik zo, uh, dat ik zo vertrokken ben. Ik ben gewoon doop boe, maar dat is alleen maar goed. Dus uh, dan is de vlucht ook niet zo lang, denk ik. Dus dat, dat komt allemaal wel goed, denk ik. Dus bij deze. Nou, in ieder geval... Uh, jullie weten dus dat ik nu onderweg ben. En uh, ik ben twee weken niet thuis. Mensen die me willen bereiken... Uh, nou ja, goed. Vrienden hebben mijn telefoonnummer. Uh, je kan me mailen, je kan me appen. Uh, hou even rekening met het tijdsverschil. Dus uh, stuur je me appjes of stuur je me berichtjes of sms'jes of e Dus Ik beantwoord echt alles. Maar hou even rekening met het tijdsverschil. Dus het kan zijn dat ik iets later antwoord. Dus niet uh, denken van, oh, ik oh, stuur me niks terug. Ik stuur iedereen wat terug. Maar uh, het kan misschien even duren. Ligt er ook een beetje aan hoe druk ik het heb. <laughs> het is niet alleen het tijdsverschil, maar ook hoe druk ik heb. Wat ik aan het doen ben. Dus maar, dat, dat zien jullie vanzelf wel. Ja. Maar in ieder geval, ik ben altijd bereikbaar. Ik heb mijn telefoon bij me. Ik heb uh, sowieso een mobiele accu bij me. Dus ik ben altijd bereikbaar en dat uh, nou, komt allemaal wel goed. Dus heb even geduld als je me wat stuurt, maar uh, ik stuur jullie wat terug. Nou, in ieder geval ben ik over twee weken ben ik weer terug en uh, in die tussentijd uh, ja, zul je het even moeten doen met, uh, met de filmpjes en de, de, de fragmenten die ik op mijn site zet. Dus uh, ik zou zeggen, uh, check het gewoon allemaal eventjes. En, uh, ja, ik hoop dat jullie er uh, net zoveel plezier aan beleven als wat ik ga doen. Daar ga ik vanuit. Dus uh, heel erg bedankt en ik, uh, ik spreek jullie in de tussentijd nog wel. Oké, okay. hey, bedankt. Later